Dit Het is de daverende donderdag op radio 501. Die. Nu op radio 501. Oh, daar weer, Donderslag he? met regie van Diska. No, no, no, uh, ja, nee. is, is Donderslag!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 Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 23 december 2010 en dit is de 36 e aflevering van donderslag. Hartelijk welkom allemaal. Ik heb eerst even een vraagje. Hebben jullie het al gemerkt dat de dagen langer worden? Dinsdag was namelijk de langste nacht van het jaar. En de winter is begonnen en de dagen gaan weer lengen. We zijn op weg naar de lente. Alhoewel... Eerst nog op weg naar buur en we hebben ook de kerst nog voor de deur. En daar gaat donderslag vandaag ook over. We zijn vandaag in de kerstsfeer. Fried is er helaas vandaag niet bij. Hij was al in de kerstsfeer, maar een inbraak bij hem thuis hebben dat verstoord. Hij is zijn Apple computers allemaal kwijt en heeft daardoor geen blablablog kunnen voorbereiden voor deze week. Trouwens, het stelen van appels krijgt nu wel een heel andere betekenis. Ik hoop dat Theo weer snel schadeloos wordt gesteld en dat hij een fijne kerst heeft. Dat hij er volgende week weer bij kan zijn. Vandaag heb ik kerstmuziek en muziek die met de winter te maken heeft. Maar ook gewoon muziek, nou ja gewoon, geen kerstmuziek in ieder geval. En vandaag ook de gebruikelijke rubrieken. Pak een hete chocolademelk, ga er rustig bij zitten, dan ga ik de eerste plaats starten als Joost, de light sneeuw. We ben in het bed uitkropen en doen de gordijnen open We geven toch een de light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw Het parlt langs de ruiten gauw met het spul naar buiten de sneeuwpop van de eeuw De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw We halen de slee uit de skuur. De jozies benen zo blij. Sneeuwballen gooien met buur 08'n schoefte tijd. Alle haarrooie komen je vingers, koude tonnen Geen gemekker, geen gepeel De light sneeuw, de light sneeuw, de light sneeuw DO Ik zal in donderslag en vandaag weer hier zijn Peter Green en The Man in Blue met I Cut The Blues For Christmas. Wereldwijd zijn er bijna 1 miljard mensen ondervoed en hebben bijna 2 miljard mensen voedingsproblemen. In Afrika loopt het aantal ondervoede mensen maar liefst op tot 30% van de totale bevolking. Om honger een halt toe te roepen is het nodig om te investeren in de ontwikkeling van een duurzame landbouwsector. Want juist boeren worden getroffen door armoede en ondervoeding. Afrikaanse boeren moeten kansen krijgen om hun productie te verhogen en een goede prijs te krijgen voor hun producten. Heifer Nederland helpt arme boeren en gezinnen in Afrika door het opzetten van duurzame veehouderijprojecten. In hun projecten staat het opbouwen van een structureel betere toekomst en toegang tot goede en gezonde voeding centraal. We praten met Rian Fokker, directeur van Heifer Nederland. Wat doet jullie organisatie precies? voor Nederland helpt arme, kwetsbare, maar ondernemende boeren en boerinnen met duurzame veehouderijprojecten. De boeren waar wij mee werken, die krijgen een groot aantal trainingen. Dat kan gaan over dierziekten, maar ook over duurzame landbouwmethoden. Het gaat over organisatieopbouw, het gaat over hoe je je producten vermarkt, over HIV-AIDS in sommige landen. En als de, de boeren en boerinnen die trainingen doorlopen hebben, dan krijgen ze vee. Dat kunnen koeien zijn, geiten, schapen, kippen, soms zelfs bijen. En met dat vee kunnen ze hun bedrijf verder opbouwen. En wij beschouwen die gift van vee als een lening, als een levende lening. Een levende lening? Ze krijgen dus dieren, maar hoe moet ik dat zien, zo'n levende lening? Nou, wij noemen dat een levende lening, omdat de mensen die dieren krijgen... dat dier pas als het hunnen mogen beschouwen... als ze een eerste nakomeling ervan hebben doorgegeven aan iemand anders uit de gemeenschap... samen met de kennis die ze op hebben gedaan... Ontvangers, degenen die dieren hebben gekregen, die veranderen daardoor in gevers die zelf bijdragen aan armoedebestrijding. Ik sprak pas met een, een groep boerinnen in Zimbabwe en toen vroeg ik van maar ja, waarom gaan jullie dan niet gewoon naar een bank? En waarom gaan jullie niet een, gewoon een echt krediet, een echte lening aanvragen? En toen zei een van die vrouwen, wij hebben hier sowieso weinig banken, dus het is moeilijk om een lening te krijgen. Maar zelfs als we dat zouden kunnen krijgen, dan betaal ik zo'n lening af en dan heb ik daar profijt van. Maar door met die levende dieren te werken, met die levende lening te werken, heeft mijn buurvrouw er ook profijt van. En hoe controleerden jullie dat, dat, dat het echt wordt doorgegeven? De organisaties die onze projecten uitvoeren, die zitten daar met hun neus bovenop. Die geven die trainingen, die zijn in die gemeenschappen, die komen er vaak en die volgen ook dat die leningen daadwerkelijk door worden gegeven. En wat we dan ook nog vaak merken is dat zelfs als een project is afgelopen na een paar jaar, dat dat systeem zich handhaaft. Dat ook na jaren er nog steeds dieren door worden gegeven in zo'n gemeenschap. Maar waarom geven jullie nu juist dieren? Je zou het ook met graan kunnen doen of met andere producten. Waarom nu juist dieren? Het blijkt dat veehouderij een hele krachtige manier is om armoede te bestrijden. De producten van vee, melk, eieren, vlees, dragen bij aan een gezonde voeding. En wat de boerengezinnen zelf niet consumeren, verkopen ze op de markt. Dat levert een inkomen op. Maar die dieren worden ook gebruikt voor trekkracht. Bijvoorbeeld koeien en ezels worden ingezet om het land te ploegen. En wat misschien nog wel het belangrijkste is, is dat ze mest leveren. Die gebruikt wordt om de bodemvruchtbaarheid van akkers te verbeteren. En daardoor... ...worden ook de opbrengsten van de akkerbouw en de tuinbouw groter. Nou, die extra inkomen dat daarmee verdiend wordt... ...dat kan gebruikt worden om kinderen naar school te sturen... ...om ziektekosten te betalen... ...maar vaak juist ook om in het bedrijf zelf weer te investeren... ...zodat dat verder kan groeien. Ik begrijp dat hij voor zich dus uh, juist inzet uh, op het gebied van plattelandsontwikkeling... Daar zit dus echt een filosofie achter. Op dit moment zijn nog bijna 1 miljard mensen onder voet, Hebben bijna 1 miljard mensen onvoldoende te eten. Dat is 1 zesde van de wereldbevolking. Een onacceptabel gegeven. En heel veel van die mensen zijn juist boeren. Juist mensen van het platteland. Het is broodnodig om in die landbouwsector te investeren. Om het voedselprobleem op te lossen. En om inkomens te genereren op het platteland. Overheden, overheden van ontwikkelingslanden. Maar ook donoren hebben de afgelopen jaren... ...die landbouwsector een beetje verwaarloost. Terwijl het juist zo ontzettend nodig is. En inmiddels is het wel een beetje aan het veranderen... ...maar juist de kleine boeren die weinig toegang hebben tot kredieten... ...die weinig toegang hebben tot voorlichting van de overheid... ...die weinig toegang hebben tot markten, die worden heel slecht bereikt. En dat zijn juist de boeren waar hij voor mee werkt. Waarin we investeren, omdat we denken dat juist daar een heel groot potentieel ligt om de productie te verhogen. En wij geven die boeren met ons werk nou, net een steuntje in de rug... waardoor ze hun bedrijf uh, vlot kunnen trekken. Het mooie van ons werk vind ik dat niet alleen individuen daarvan profiteren... maar hele gemeenschappen. Maar nu nog even naar de praktijk. Uh, daar zal iedereen benieuwd naar zijn. Zie je dat het echt helpt? Nou, dat vind ik het leuke. Ik werk nu een jaar bij, uh, bij Hijver Nederland. Ik heb inmiddels vijf uh, projecten bezocht, vijf landen bezocht. En ik ben iedere keer weer onder de indruk van wat ik zie... Onder de indruk? Vertel. De ene keer omdat mensen ontzettend hun best doen... om in een heel droog gebied een heel groene omgeving te creëren. Een andere keer omdat ik een vrouw ontmoet... die Begonnen is met niks. Een koe heeft gekregen, yoghurt is gaan maken en dat is gaan verkopen in een klein stalletje langs de weg en inmiddels een restaurant wil gaan starten. Een derde keer omdat ik een vrouw ontmoet met heeft Aids, die dankzij haar geiten nog aan inkomen kan verdienen. Ik ben echt wel heel erg onder de indruk van wat ik zie. Omdat het echt daadwerkelijk levens verandert. En als laatste: als mensen meer informatie willen hebben over die levende lening en over hijver... Uh, en als ze mee willen doen met het goede doel, wat moeten ze dan doen? Je kunt een kijkje nemen op www.donerendier.nl en daar vind je heel veel informatie over Hijver en over het werk wat we doen. Rian, hartelijk bedankt voor je heldere verhaal. Denk eens aan een geit als kerstcadeau, want voor een arm gezin in een ontwikkelingsland is een geit het allermooiste kerstcadeau. Met dagelijks verse melk kunnen kinderen gezond opgroeien en verdient het gezin een inkomen. Daarom geeft Heifer Nederland geiten, koeien en kippen aan arme gezinnen in ontwikkelingslanden. Doneer ook een dier aan de gezin in Afrika. Ga naar doneerendier.nl En voor mensen die nu al een gift willen overmaken, dat kan naar Giro 4663 ten name van Heifer Nederland Rosendaal. Pak even een pen, er komt hier het Giro nummer nog een keer. Uh, Gifte overmaken naar Giro 4663... ten name van Heifer Nederland Rosendaal. Dit is Radio 5. Is Radio 5. Nou, het is weer uh, kwart over twee, ja ongeveer... Uh, hier uh, in uh, Studio 11. En we zijn dus weer druk bezig met uh, voorbereiden voor de tweede uur. En daar doet Rob Rikaar ook weer in mee om half bier... En die is er natuurlijk voor een tipje van de sluier. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Aha, Hallo. Kijk, ja. Hallo. Hallo ja. Zit ik op de mengtafel? Ja, jij zit eronder hoor. Oké, okay. onder? De dus onder. Ja, onder de knop. zit op de mengtafel onder de mengtafel, Nee, Als je Nee, nou, je zit wel op de mengtafel onder uh, de knop. Oké. Okay. Ja, niet onder de knoet, maar onder de knop. Zo, nou, de kerstdagen komen er dan. Ik heb er zin in. Nou, uh, nou goed, gezellig. Ja, wel hè. Ja, ik hoop dat de sneeuw blijft liggen, maar, uh... Nou, uh, voor het midden van het land, het oosten van het land, uh, hebben ze gezegd dat het misschien kans is op een witte kerst. Hmm. Maar ja, wij zitten aan de, aan de westkant, dus uh, ik weet niet of, of het allemaal weg is straks. Nou, tot nu toe kloppen de weersvoorspellingen wel ongeveer, maar niet heel erg goed. Dus nee, er ja. is hoop. Er is altijd hoop. Er is hoop. Er is... Hoop sneeuw. Hoop sneeuw. Hoop sneeuw. Ja. Maar dat is gewoon, uh, ik ga alleen maar een tipje doen, hè? Uh, alleen maar een tipje. Ja, ik heb al, uh, hoe heet ik, ik ben al een beetje in de kerststemming. Uh, ik weet niet of jij dit ook al bent, qua muziek dan. Qua muziek ben ik wel in de kerststemming, ja. Ja? Ja. Is dat uh, tevens een tipje van de sluier? Ik, uh, ik, het is een, het is een uh, tipje van de sluier dat het gerelateerd is aan kerst. Ja. En uh, het is heel erg oud. Ook, ook dat? Ja. Het is een plaat uit, uit, um, uit uh, 1973. Oh, dus ik dacht eventjes uit de jaren 50. I'm dreaming of a white Christmas. Ja, yeah. nee, die is het niet. Dat zing ik wel altijd. Met vrouwen en kinderen om me heen. Nee, Zo, zoiets het is, uh, en het is ook geen Nederlandstalige. Oh, ook geen Nederlandstalige? Nee, dat had ik vorig jaar al. Hè. Vorig jaar had ik uh, normaal. Dus mijn, had je normaal vorig jaar? Als kerstplaat, ja. Maar die, die doen we nu niet. Nee. Uh, dus het is wel een kerstplaat? Dat zeg ik toch niet? Nee, jij zegt uh... ik zeg dat ik vorig jaar normaal als kerstplaat had. Ja, zeg dus. Dat ik nu geen Nederlandstalige heb. Ja, ja. Ik... En dat het wel iets met kerstjes te maken heeft. Het zal wel ja. een kerstplaat zijn. Ja. Nee, ik probeer jou eruit uh, uit je tent te lokken, oh, maar. Uh... Ja, ik denk dat het wel een kerstplaat van 1973 is. Oh, een, uh, pla een plaat met een flinke baard, dus. Ja. Een flinke baard. Um... Nou ja, zullen we gewoon maar eventjes een plaatje gaan draaien. Dan maar even kijken wat de volgende, volgende uur de te, grote te bieden heeft. Uh, wat dacht je van de Regers? Die ga ik even draaien, de Regers. Dat is goed. Ook een kerstplaat van de Regers. Ja, de kerstplaat van de Regers. Nou, gezellig. Hij, hij is raak met kerst of hoe heet hij? Nou ja, hier hoor je hem. Tot straks. Hoi. Het is weer mis. Oh ja. Weer raak met kerstmis. Hoi. Oh. Heel het jaar door is er vrede en wordt er niet gestreden. En ook naal wel wat gebeden. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Met de kerk is hij wat mis. Dat zegt de ADS. Maar met kerst wel naar de kerstmis. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Gloria, het is weer mis. Weer raak met kerstmis Kerstputs. Kerstputs Het is weer mis Weer raak met kerstmis Allee! Heel het jaar ook in een kind eet wat het lekker vindt Krijgt toch wat lekkers van de Sint Het is weer mis Weer raak met kerstmis Allee! Als de Arsley weer belt Gaat het om armoe en geld en op honger en geweld oh. Het is weer mis Weer raak met kerstmis Gloria Gloria kerstmis. Oh. Oh. Het is weer mis Weer raak met kerstmis Het is weer mis Weer raak met kerstmis ik hou van vlees maar weet je Zie ik zo'n lief reetje. twijfel ik toch wel een beetje Het is weer mis Weer raak met kerstmis Van boven vlees of vis Verkies ik mijn eigen mis Mijn eigen lieve kleine kerstmis Zij is mijn mis Mijn eigen kerstmis Het is weer mis Weer raak met kerstmis. Oh. Oh nee, oh nee, oh nee. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Oh nee. Al oefen ik het nog zo vaak, Akka. steeds als ik een kindje maak, ja. is het met de kerstpas raak. Oh nee. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Oh nee. Mijn advies aan elke bruid: als het klopt. Spel wel uit, voor het zingen niet de kerk uit. Nee. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Oh, na na na na na. Gloria! Het is weer mis, weer raak met kerstmis. De Rijga's wezen u glorieuze kerstdagen. Dit is Radio 5 Radio. slag in de kerstfeer. Hier is het duo Anne-Jan met een hertaling van Lonely This Christmas van Mut. Het heet kloten met kerstmis. Ik zie het voor je, je huis en sufhotel. zie het voor je, een kerstfeest op je cel. Dat heb ik nou, sinds je weg wegwaald. Op tranen na ja, alleen, wat moet ik dan? Man, ik kan nergens, nergens heen. Het wordt dikloten met kerstmis. Nu jij bent hertrouwd, het wordt dikloten. Oude platen met kerstballen muziek. En ik wanhoop als ik dingen koop. En een kerstman wilt je ho. Daar in Engeland geen kerstgebaan, niet het kleinste kerstcadeau. Het wordt niet grote. Waar ik en jij nog samen. En het leek wel een eeuwige kerst. En ik weet nog hoe ik naar je keek. En ik weet nog hoe ik begreep waarom kerstfeest het feest heet. Wat liefje, dit zijn de dagen die vragen om vrede. Vrede met jezelf en het bestaan. Maar het wordt weer kloten met kerstmis. Nu jij bent het raad het wordt weer kloten met Kerstmis, kloten en koud. Jij bent het Het wordt weer kloten met Kerstmis. Nu jij bent het Het wordt weer kloten met Kerstmis, kloten en koud. Het wordt weer, met nu jij bent het wordt weer met en koud het wordt weer met en koud. Het wordt weer Schatje, waar je bent. Wij zijn weer live en we Wij zijn luisteraars van Radio 501. Bent gefeest haar en een gelukkig nieuwjaar! Hier is sneeuw, veld naar beneden, verwarming hoor onder de haan. Hier is sneeuw, zo lang geleden, dat hij rust naar binnen kwam. Halleluja! Redelijk het de minste hier voor dit moment. De rode wijn die ik bewaar is smak lichter dan twaalf procent. O, oh, kerstmis. Nee, Weer, winters het boeien, winters gevoel voor Laat vandaag de klok maar luien, laat maar vrezen dat het kraakt. Hier is de sneeuw, kan het nog mooier, dit was het allemaal weer. En de wind is mag nog mooier, nog mooier, dat wel het proost Oh, yes, nee, yes, Sven Groot en hooi grond tevreden Dikke kop, niet op de vloer En ik zei boete, al auto's rijden maatgeluid dringt niet meer door. Kleine wel, gaan het nog mooier Dit was het allemaal weer En wie? smaakt wil roeien, wil roeien, dan het wel ik Oh, kerstmis, we Oh, en ik zit hier, ik vat de over alles waar ik denk. Een diepe zucht, een hondenwucht, alweer een joveel Dat klinkt bekend. Oh, het leven. We. Naar beneden, verwarming hoor onder de raam. eerste de sneeuw, zo lang geleden dat hier rust naar binnen kwam. Halleluja, vrienden, heel ik de minste hier voor dit moment. De je wien, deed ik bewaren, smak lichter dan terwijl het Ja. Donderslag. Donderslag, op Donderdag. Met wel nou? Ja, met regie van Diesvelt. Je bent midden in de Kerstuitzending op het ogenblik. Goedendag. Goedendag, ik denk ik zal eens even vragen wat de kerstwensen zijn voor dit jaar. De kerstwensen voor dit jaar? Ja. De nieuwjaarswensen. Nou, dat kan ook, maar dat is weer voor volgend jaar, dus ook goed. <laughs> nou, de kerstwens is uh, eigenlijk uh, ontzettend veel rust. Rust? Rust uh, en lekker eten. Aha, en de... uh, ja, misschien even iets dieper uh, op de inhoud is uh, toch wel wat meer vrede en zo. Wordt het een beetje te serieus voor dit programma. Maar voor jou persoonlijk is het uh, lui en dik zitten. <laughs> ja, lekker opbezakken. Opbezakken. Ja. ja het is ook ik wel lekker. Ik neem meteen een lekkere positie aan. Ja, ja, ja. Hoe is het afgelopen jaar geweest uh, als je dat zo even terugziet? Slecht persoonlijk of uh, valt het erg mee? Nee, nee. Het, was wel, uh, het was wel een goed jaar. Ja, ik heb er eigenlijk nog niet zo heel erg goed over nagedacht wat er allemaal is langsgekomen. Maar ja, er is wel het een en ander gebeurd het afgelopen jaar. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Maar, uh, ja, goede en slechte dingen. Maar, uh, uh, ja, over, over het algemeen wel goed, hoor. Nou, Om, ik, ik denk dat het jaar wel aan je voorbij trekt op het moment dat je dus zwaar getafeld hebt en misselijk dik zit, lui, op de bank na, dat, uh, na de kerstdis. <laughs> ja, dat denk ik wel, Dan zal ik het jaar nog eens even rustig overwegen. Dat je met tollende ogen zit van de rode wijn. Ik weet niet of ik daar nog ga nadenken, maar... Uh... Nee, dat trek gewoon als een film maar even bij natuurlijk, zo'n jaar. Of niet beleef... over na te denken. Dan beleef je het gewoon weer. Ja, ja. zoiets. Ja, nou, ik, uh, ik, het is wel een jaartje om nog weer een keer te beleven, hoor. Ja, ik zou het ja. niet nog een keer willen beleven. Nee, dit jaar niet? Nee, dit jaar niet, nee. Voor jou persoonlijk niet? Nee, voor mij persoonlijk niet, nee. Nee? Nee. Ja, nou ja, goed, weet je, het wisselt elkaar altijd een beetje af of zo. Maar was het eerder vlucht dan, of... Uh... Nou ja, toch wel, toch? Ja. Uh, de gouden doden allemaal in de muziekwereld dit jaar, dat is ook een hele hoop. <laughs> Ga je nog iets speciaals doen met de kerst? Met de kerst? Ja. Nou, met de kerst uh, denk ik niet. Dat wordt, uh, dat wordt inderdaad even lekker uitbuiten gewoon weer. Ja, een ja, kalkoen opstuffen. En, uh, ja, even lekker. En dan uh, nee, met het nieuwjaar, uh, nou, dan gaan we even naar Texel. Naar Texel? Uh, even een paar dagen. Dan ga je daar ja, doen op Tissel? Is er uh, uh, iets speciaals of gewoon ja, even tot rust komen? Dan, uh, dan gaan we ergens in, uh, in, uh, in een jeugdbergje zitten. Nee, een jeugdberg, op jouw ja, leeftijd? Dat ja, begin je al? En ik ben nog zelfs de jongste, kan je nagaan. Ja, ook is, nog. Is, uh, het is even spannend of de rest erin komt, maar uh, ja, ja, ja. ze schijnen er al een keer doorheen gesneek te zijn. Het is wel jammer overigens hoor, uh, Korte broek aan en op de fiets erin, hè? Ja, want het wordt hartstikke mooi weer op Tissel, gehoord. Oh, ja. Dus uh, dat was ook de reden hoor. Nee, maar bedoel, anders kom je de jeugdenberg niet in. Dat, Als ja. jij met een dikke auto voorkomt met een of andere leren broek aan en zo, dat, dat red je natuurlijk nooit. Dan heb je niet binnen gelaten. Nee, nou ja, alhoewel uh, dat, dat volgens mij wel kan hoor. Nu vanaf een uh, jaar of 18 of zo, is al meteen dikke auto, een leren broek aan. Dan dus, uh, okay, ben je dan naar de YMCA gaan? Ja, met, uh, voor die leren broek, ja. Ja, en, en ja. die leeftijd. Ja, dat is wel, maar al die kettingen joh, het is allemaal zo zwaar. Dus, uh, dat is niet om te doen. Het is niet om te doen. Dus nou, dat zijn eigenlijk een beetje de plannen voor het, uh, voor het nieuwe jaar. Uh, laten we dat zo een beetje, een beetje goed ingaan. En het zit op een eiland. Dus uh, ja, goed, dat is toch wel weer een beetje die rust dus... Het enige wat je kunt doen is wegdrijven met het eiland. Ja, zo, ja. ja. Je kan pijlen schieten wat je wil. Maar als het naar KNRM komt, uh, komt erop af of zo. Maar voor de rest uh, valt er wel mee. Of je schiet de lampen van het lichtschip uit. We kunnen over... <laughs> Ja, nou goed, dan, dan lees je dat wel weer. Wanneer ga je erheen? Op oudjaar of uh, al eerder? Nee, we gaan al uh, drie dagen van tevoren gaan. We eventjes uh, even heen. Ja, ja. Vuurpijlen mee en zo op de Imperial. Ja, dus die proberen we de boot op te smokkelen. Ja, want anders mag je de boot waarschijnlijk niet eens op. Dat denk ik ook niet. Nou, ik wens je in ieder geval uh, een goede kerst. Nou, hartstikke bedankt. En uh, succes met het, uh, met het programma, zou ik zeggen. Oké. Okay. Oké, okay, tot straks. Oké, okay, hoi. Ho, ho, ho.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 Maar ik heb best wat centjes en ik haar zo zoveel meer Ik pak de telefoon en vroeg haar nog een uur. Hey ga je mee? ga je mee? Met mij op kerst, kerstvakantie Dan gaan we met z'n tweeën Lekker dollen in de sneeuw Lekker door in de sneeuw Hey ga je mee? Met mij op kerst, kerstvakantie Dan gaan we met z'n tweeën, hey, tweeën Van de berg af met een slee. Jij en we genieten van elkaar een witte kerst in een gelukkig nieuwjaar yeah, yeah. Te komen en we hadden dikke pret Elke dag al ski en dan al lekker naar bed Ik voelde mijn koning en zij was mijn koningin Wat een mooie kerst, een schitterend begin Hey ga je mee, hey ga je mee Hé, hey, ga, hey, ga je mee met mij op kerst Je hebt vakantie, dan gaan we met z'n tweeën lekker dollen in de sneeuw geen hey, ga je mee met mij op oh, kerstje vakantie Dan gaan we met z'n tweeën van de berg af met een slee Jij en ik in een soletje Lekker door in de steek. ga je mee? En, en, Kerst is Dan gaan we met z'n tweeën van de pech houden met een slee. Jij en ik. Jij en ik in een slee. We genieten van elkaar. Een witte kerst en een gelukkig nieuwjaar. Het waren Guillermo en Tropical Dinny met kerstvakantie. De grote zusplaat! De Grote Zusplaat. De Grote Zusplaat. De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is White Christmas van Bing Crosby.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 Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry. Zieker van Bing Crosby was dat. En een nu een winterslied van Jacques Bond. Wanneer valt de eerste sneeuw? Werk 2. Snake Met zangeres Riet Muilaert. Het komt van hun cd Als ik van u was. En die komt weer uit 2010. En voor de Belgische luisteraars. Jacques Bond speelt op 28 januari 2011 in Knokke Heist. Kijk even op www.jacquesbond.be everybody, this is Paul, and I'd just like to thank you all for buying our records during the past year. We know you've been buying them because the sales have been very good, you see. Don't know where we'd be without you, really, though. In the army, perhaps. Oh, we hope you've enjoyed listening to the records <laughs> as much as we've enjoyed melting them. No, <laughs> no, no, that's wrong, making them. We're in number two studio at the moment at EMI, taping this little message for you. Yes, we are. It's we up up are, indeed. I just thought I'd make the... This is the same studio we've used all along Since the old days of "Love Me Do," so many years ago it seems. Oh, those are the, the days. <laughs> well, It's that's about it. all I think. <laughs> Except <laughs> to wish you all a happy Christmas and a very New Year. Now I'll pass you over to John. John. <coughs> John. John speaking. Thanks, all of you who bought me book. Thank you, folks, for buying it. It was very handy. And there's another one out pretty soon. It says here. Hope you'll buy that too. It'll be the usual rubbish, but it won't cost much, you see. That's the bargain we're going to strike up. I write them in my spare time, it says here. It's been a busy year. Did you write this yourself? No. It's somebody's bad hand -rotor. It's been a busy year, Beetle Peedles, one way and another, but it's been a great year. Two. <laughs> you fans have seen to that. Page two. <laughs> Thanks a lot, folks, and a happy uh, Christmas and Amelie Gouya. Crimble maybe, and I hand you to George, who'll speak to you... NOW! <laughs> thank you, John, thank you. Hi there! <laughs> I'd like to thank all of you for going to see the film. Spect a lot of you saw it more than once. I did. Did you? So did I. Thanks anyway, because it makes us very pleased, you know. We had a quiet time making it. <laughs> Actually, we didn't. We had a great time making it, and we're glad it turned out okay. The next one should be completely different. We start shooting it in February. This time it's going to be in colour. Green. It'll be a big laugh, we hope. Well, we'll <laughs> uh, uh, big laugh. Uh, uh, uh, yeah, Bean it'll be a, a big laugh. You and Megan. And we may see all of you soon. Hope so. Anyway, all the best in Happy New Year and a Happy Christmas. And here's Ringo. Thanks, George. Ringo, yeah. Well, the others have thanked you for the discs and John's book and for everything. Oh no! For enjoying the film, I'd like to thank you just for being fans. It's been a funny year, you know. One minute we're in England, next we're away. Expect you're wondering where we've been. So well, Beetle people, we're <laughs> we're we've away. been to Australia, and America, and New who's the top in there? New Zealand and Australia and New Zealand. Is that New Zealand? <laughs> so there. much travelling, but you've stayed loyal. You? Anyway, those airport receptions knocked us out, man. Great. Take. Well, that's about it from me. I'd just like to say, all the best for Christmas and a happy New Year. <laughs> oh, no, no, I you know you oh, well, Kyle. That's about it. Can you wash it Can you wash it clean? Can you wash your father's share? Can you wash it clean? Can you wash your father's share? Can you wash it clean? Christmas! Happy Christmas! Happy Christmas! Dat was de Donderslag-huisband, de Beatles. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. Ja, ja, ja, ja. Donderslag met de van Biesveld. Reageer op de radioprogramma's van 501. Mail naar studio@radio501.nl. Going back in time on the sounds of the nation. The the radio 501. 501. Flashback. De flashback is van Queen. Thank God it's Christmas. De van de band Tennytown en namens de band wens ik alle luisteraars van Radio 501 hele fijne feestdagen toe. Dit, dit is deze week de Radio 501 plaats voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Je hoofd is vorige week vrijdag gekozen door Arwin en Tobit in de Arwin en Tobit show. En de plaat voor je hoofd is deze week een speciaal project en dat is gezongen door verschillende Nederlandse artiesten. En het heet We Are One, World Peace Is Possible. Donderslag, donderslag op donderdag. Bij heldere hemel met Rogier van Biesveld op 5.0.1. We gaan dit eerste uur eventjes netjes afsluiten en we komen zo bij u terug. En reageer op de radioprogramma's van Gel Mail naar studio.at radio In Wageningen zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg. Het overige verkeer was aangenaam verrast. De vrouw is geen bekende van de politie.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 Een geit als kerstcadeau? Ja, inderdaad. Voor een arm gezin in Tanzania is een geit het allermooiste kerstcadeau. Met dagelijks verse melk kunnen kinderen gezond opgroeien en verdient het gezin een inkomen. Daarom geeft Hijver Nederland geiten, koeien en kippen aan arme gezinnen in ontwikkelingslanden. Geef dit jaar eens iets anders met Kerst. Kijk op doneerendier.nl en geef een geschenk dat leeft.